Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De luchthaven van Kopenhagen is weer open. Het vliegverkeer start weer op, meldt het vliegveld. Maar er zijn nog wel vertragingen en annuleringen. Reizigers wordt verzocht contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Het vliegverkeer op de luchthaven van Kopenhagen lag urenlang stil... omdat er twee of drie grote drones waren gezien in de omgeving. Dus nog altijd niet duidelijk wat voor drones dit waren. Lokale media melden dat er veel agenten op de been zijn... en ook dit brandweer is aanwezig. De politie heeft de afgelopen avond ingegrepen bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Noordwijk. Ongeveer 200 mensen kwamen samen bij een kerk. Binnen was een vergadering van de gemeente aan de gang over de AZC-plannen. De demonstranten staken rookbommen en knalvuurwerk af bij verschillende ingangen. En toen mensen eieren gooiden op journalisten en een politieauto en de ingang opnieuw werd bestookt, was voor de politie de maat vol. Iedereen die buiten stond werd weggestuurd. Er is niemand aangehouden in Noordwijk. De zorgpremie bij zorgverzekeraar DSW blijft volgend jaar gelijk. Het blijft een bedrag van 158,50 euro per maand. Volgens DSW is het een eenmalige meevaller. De premie stijgt niet omdat er een fors overschot is in het zorgverzekeringsfonds. Dat wordt gevuld met bedragen die via werkgevers worden afgedragen. Zorgverzekeraars krijgen geld uit deze pot naast de rechtstreekse zorgpremies van klanten. DZ maakt elk jaar als eerste de nieuwe tarieven bekend... en andere zorgverzekeraars zitten meestal in de buurt van deze nieuwe prijs. De Nederlandse honkballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In Rotterdam wonnen ze van Israël met 9-1... en donderdag zal Oranje het opnemen tegen Zweden of Kroatië... voor een plek in de halve finales. Het weer in het noorden regen, in het binnenland kan het flink afkoelen. Overdag zon, wolken en buien, vooral aan zee. Het wordt dan ongeveer 17 graden.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 Die dromen, ooit lang lang vervlogen in de nacht. Is er nog een genegenheid? Oh, is er slechts de slechtste eenzaamheid. Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen. De fantasie staat veel te vaak op hol Er zijn redenen in overvloed.